Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Londen zijn negen agenten gewond geraakt... bij het beëindigen van een demonstratie tegen de Britse coronamaatregelen. De politie besloot de betoging te stoppen... omdat demonstranten zich niet hielden aan de afstandsregels. Betogers gooiden daarop met flessen en agenten sloegen met hun wapenstok. Zestien demonstranten zijn aangehouden. Politieke partijen in Amsterdam zeggen dat het zicht op het coronavirus in de stad verdwijnt... en roepen het kabinet op de leiding te nemen... De regio heeft de meeste besmettingen van het land. D66 vindt dat het kabinet beter moet uitleggen hoe het virus in de winter moet worden bestreden. De VVD vindt burgemeester Halsema in het college afwezig en wil dat er beter wordt gecommuniceerd in wijken met veel besmettingen. De partij wil meer testcapaciteit in Amsterdam en betere handhaving van maatregelen. Het stormachtige weer in Zeeland heeft de brandweer daar 140 keer aan het werk gezet. De meeste telefoontjes kwamen uit Sluis, 35. In de provincie vielen gisteravond en vanochtend bomen en takken op de weg en op gebouwen. Straten liepen onder en tientallen strandhokjes zijn omvergeblazen. In Oosterwijk heeft korte tijd een brandje gewoed in een goederentrein die het brandbare benzine vervoerde. Het vuur woedde alleen in de technische ruimte van de locomotief en niet in de meer dan twintig wagons met de uiterst brandbare stof. De trein reed door het centrum van de Brabantse plaats... toen de machinist plotseling een klap voelde en rook zag. De brand was snel geblust. De politie roept mensen in Zaandam op om aangifte te doen... als hun auto afgelopen nacht is bekrast. Volgens NH Nieuws zijn zo'n twintig auto's beschadigd... en zijn er weinig aangiftes gedaan. Niemand is aangehouden. Het weer vanuit het noordoosten gaat het lange tijd regenen. Morgenochtend trekt de regen weg naar het zuiden, maar het blijft erg bewolkt wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar... bij het Rottepoddenplein, staat even 2 kilometer file in beide richtingen... want de brug is daar even open geweest. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort... is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Nightwalk...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 Jozans Zandvoort, zaterdagavond op zzf Tot op middernacht zijn we bij. Met het eerste uurtje, het eerste uurtje, het beste van dance, RB een beetje pop tussen erop. laatste show, de de party op de boven Beste Paat van Dansen. Party update is een beetje karig, maar ik moet zeggen... de clubs mogen niet open. En toch heb ik uh, clubs gevonden die gewoon open zijn. De vaste clubs waar we het elke zaterdag over hebben... ga je straks er allemaal meer over horen. En straks nieuws over. Jij kan, jawel, jij... als luisteraar, kan naar de ruimte. In 2023 ga ik je straks alles over vertellen. En trouwens, als opening... Having such a good time. Een remixje van uh, Black and Crown natuurlijk. En eh, uh, onderweg zometeen Davy... A testify, de Mouse Team, Funky Shizzled stand remix by Disney but When House Music is Born. I'm For real, ain't got no drama. She know what I do. Making that money for the fancy clothes. But she got her own. You know the drill. Right. Baby's been good to me. Baby's been good to me. So vision on me, I'm a piece. So vision on me, I'm a technique. That's it. Funky Sizzle Extended gebruikt hij tegenwoordig standaard, die mousetie. En daarvoor horen we Davy met Testify, ook de die Funky Sizzle Extended. Twee verschillende platen, maar allebei op dezelfde manier geremixt. Ik vertel die dat jij als luisteraar naar de ruimte kan. Nou, uh, dan zal ik je vertellen hoe dat in elkaar zit. Een Amerikaans productiebedrijf wil in 2023 een deelnemer van een nieuwe reality show naar de ruimte gaan sturen. Het productiehuis Space Hero Inc. heeft al een zitplaats bemachtigd voor een missie... naar het ruimtestation ISS. De reeks wordt daarmee de eerste reality-show... die in de ruimte gemaakt wordt. Aan de serie die niet gescript wordt, zeggen ze dan. En Space Hero gaat heten doen... uitsluitend mensen met een voorliefde voor een ruimteverkenning mee. Ze zullen een reeks uh, fysieke en emotionele trainingen doorlopen. Die passen bij de opleiding voor astronaut. En diegene die tijdens een wereldwijd live uitzending... de meeste stemmen van het publiek krijgt... mag in 2023 de ruimte in. Dus uh, ja, tien dagen lang op een ruimteschip ISS. Ja, plassen en poep is heel lastig daar. Maar één ding, als het goed is... hebben ze daar zeker in de ruimte geen corona. Dus dat is dan weer een beetje boos. Steve M's antwoord, de Nightwalk, muziek. Daarvoor zie ik je natuurlijk... Aan je radio gekluisterd. Mark Knight, René Ames. Future, Tasty Lopez met All For Love. party vibes across the Netherlands and, and around the world. world, this is the Nightwalk Mainstage. Only on CFM. CFM. CFM. 5, 4, 3, 2, 1, you better give it up now or you're gonna be done. It. It's about. Oh. It's, uh, it's, uh, it's about. it's about. it's about. This song. This Op is duidelijk rand door de duinen en het centrum van Zandvoort nog steeds anderhalve meter afstand. En uh, handjes wassen en uh, mondkapje op uh, als je het, uh, met het openbaar vervoer bent natuurlijk gelukkig nog niet in de auto. Want dan zou ik echt helemaal gek worden. Voor de muziek van Serious Intention met You Don't Know, de Michael Gray remix. En daarvoor uh, Honey Dion, featuring Hadea George. Maar not about you. Allemaal moeilijke woorden, maar wel hele lekkere muziek, dacht ik zo. En wil je meer van die lekkere muziek horen? Je bent welkom vanavond in Brainwash in the Escape in Amsterdam. Kleine party-update. Vanaf 11 uur begint het Brainwash in the Escape in Amsterdam. Nu tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie, check de website escape.nl. Want zet het is natuurlijk in Corona regelt dus aan verbonden, RIPM. En, en natuurlijk ons eigen Zandpoortse, Raimundo, die heeft de line-up in de handen. Dus... Check eventjes de website escape.nl. En die andere club die ook gewoon open is, is uh, Throwback in Club Air. Alleen uh, het nadeel, hij is uh, op 7 uur open gegaan vanavond en gaat om 12 uur middernacht. Gaat hij dicht in Club Air, Throwbacken uh, natuurlijk RB en hip-hop met de uh, Throwback Sound System dat is vanavond in Club Air. En uh, ja, ik weet niet precies wat de tijden zijn van de escape. Uh, kunnen we natuurlijk gewoon eventjes uh, even googelen. Want uh, eh, dat kan allemaal als de computer. Uh, de klein beetje mee gaat werken. Ja, uh, ik klik hem gewoon even aan. Brainwash, uh, nee, zaterdag 23 juni. Daar schieten we niet zoveel mee op, hè. Dat is... Uh, even kijken, hoor. Ja, ik heb, uh, ik heb niks staan voor uh, de nieuwe lijn. Uh, ja, ik, uh, de website waar ik alles van afhaal. is dus, uh, djguide.nl. Die is verouderd, want uh, escape is gewoon uh, tijdens corona gewoon dicht. Ja, ja lullig, vervelend Had ik even eerder moeten checken, maar ik ging ervan uit dat... Uh, op agenda op DJ Guide gewoon altijd up-to-date is, want bij alles in Amsterdam staat bijna een streepje, en bij Escape ee, niet. En bij Club R, die zijn dan wel open, alleen dan tot, uh, tot middernacht, want joh, dat zijn de nieuwe regeltjes. Ik zie je hem zelf voor het doen met muziek, want ik lul weer veel te veel, en ik lul ook nog alleen maar onzin. Zit je niet op te wachten. Wat dacht je van Palace. En David Pang met Soul Heaven.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 FM Zandvoort Show me every show me everything, show me everything. Saks. Niet seks, maar sax. Saks. Saxophone. En dan wat muziek van DJ Discipline fusing Susie met Yes, de Ian Carey remix. Allemaal oude plaatjes. Jasjes. Maar waarom? Dat ze vroeger ook gewoon reden goed waren. Dus echt nieuw remix. En hij doet het gewoon altijd goed. Het is even tijd voor een Nightwalk en Hier op TVM's antwoord. Deze week op 10. Broken Ears met The Game. Extended Mix. Op 9. Leafas en Haley May. En John Sumit met Summertime. Cheap. Op 8. Claro Poerupoepoe. Samen met, uh, met Lyon en Italië met Get On. Op uh, 7. Sure monologie En conquire Jones met Oké okay, Cool. Eight Future Op 6. Davy met Test of Whitehouse mouse Moustie, Funky Shizzle... heb je straks gehoord hebt. Op vijf deze week... Bobby Blanco, en Mickey Mota met 3AM. Low step -by Extended Remix. Ook een oude plaat. een nieuw jasje gestoken. Mijn jaren 90 was het een grote hit. Op vier, op vier, ja, op vier... X nummer 1 plaatje je Ook wel een grootste deel van de coronatijd. Op één heb gestaan. John Mint met Deep End. Extended Mix, dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Op drie deze week Mark Knight en René Ames. En Tasty met All For Love. En op twee... Dammit if I can get down. Heb je ook gehoord, hè? de mouse die uh, chisel die uh, chizzle. En deze week op 1. Een nieuwe nummer 1 in de Nikewok, Het is Mauer met Set You Free Future a Favor. Je hoort hem nu hier op Sierra Band in de Nikewok. nummer 1, Mauer. En dat was muziek van Gene Farris en DJ Ray met Forever Always. Ook een hele oude plaat. Echt een gouden oude klassieker in een nieuw jasje gestoken. En daarvoor we Grant Nelson met Break Away. En tot zover ook in dit uur van de Nijckwo. Niet getreurd, zo meteen het nieuws en weer. Dan is het tijd voor DJ Mousen met zijn Global House Vibes. En straks om 11 uur vliegen we gewoon zoals elke week weer. Heel naar Italië met het beste wat rust uit Italië met DJ Capos Kelly. Ik zeggen, blijf gewoon lekker luisteren. Ik laat je achter met Black Crown, met Chris en Marina, met Love Somebody.